Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Politieagenten moeten beter worden getraind in het omgaan met geweld. Dat zegt de nationale ombudsman Brennik Meijer. Agenten hebben volgens Meyer niet genoeg zelfvertrouwen bij geweldsincidenten. Hij adviseert de politie om met trainingen dat zelfvertrouwen te vergroten. Ook moet het gebruik van geweld beter worden nabesproken, schrijft Brennikmeijer in zijn rapport Verantwoord Politiegeweld.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 Sommige uiterwaarden zijn al een beetje ondergelopen... maar problemen worden vandaag niet verwacht. In Duitsland en Oostenrijk is de overlast wel groot. De A8 bij München staat onder water. In Oostenrijk zijn door overstroomde wegen... sommige plaatsen met de auto niet te bereiken. Op sommige plaatsen langs de Rijn en Donau zijn nooddijken geplaatst. De afgelopen dagen zijn daar al twee mensen verdronken. Volgens Tsjechische media wordt Praag bedreigd... door het hoge water uit de Moldau... In verschillende provincies van het land is de noodtoestand uitgeroepen. In Tilburg is een vrouw omgekomen toen er bij een supermarkt een poort op haar viel. Die poort wordt gebruikt om het laat- en losterrein af te sluiten. Langs de poort ligt een voetpad waar de vrouw liep op het moment dat de metalen poort omviel. Ze raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De supermarkt geeft aan dat de winkel op de hoogte was van de gevaarlijke situatie. Daarom was er een waarschuwingsbriefje aan de poort vastgeplakt. Het weer. Veel zon en droog. Middagtemperaturen 14 tot 17 graden. De komende dagen wordt het warmer. Na woensdag zelfs iets boven de 20 graden. Het blijft droog. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie met nog steeds een file op de A7-hoorn richting Zaandam bij Purmerend Zuid. staat 3 kilometer file door werkzaamheden. Door een ongeluk op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad. staat er 4 kilometer file bij Slotermeer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A10 ring Oost richting Ring Noord. Nog steeds een file van 2 kilometer voor de Zeeburg Tunnel. Op de A67, turnout richting Venlo. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop En daarom staat er 2 kilometer file. Tijdelijk groot aanbod fly drives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo Boek snel op girasolvakanties.nl. Dus boek op girasolvakanties.nl.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 Langs de lijn het Van van Peperstraten, bijzonder goedemiddag. We zijn er tot zes uur met een grote variëteit weer aan sporten. Wat te de denken van handbal. De wk kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Rusland in Rotterdam. Net begonnen, Frank Wilaard. 3,5 minuut geleden. En vooralsnog begint Nederland prima. Want het maakt zojuist de 3-1 tegen Rusland. Kan Nederland van Rusland winnen? Het antwoord daarop is eigenlijk om te beginnen nee. Want het is nog nooit gelukt in de afgelopen nou ja, 20 jaar om daar maar eens mee te starten. De twee keer wist Nederland gelijk te spelen tegen Rusland. Maar Rusland is een handbalgrootmacht. Ga daar maar eens van winnen. Nou, Nederland moet het over twee wedstrijden gaan proberen... om het 2K te bereiken. Vandaag te beginnen. En ze staan 3-1 voor, onze oranje dames. Het begin van week 2 van de Open Franse Tenniskampioenschappen... op een Roland Garros zonder Nederlanders in het enkel spel. Welke kanonnen komen er vandaag? Wel in actie, Mark Brassen. Op de baan de torenhoge favoriete bij de vrouwen, dat is Serena Williams. En zij speelt tegen een van de drie Italiaanse vrouwen nog in het toernooi, Roberta Vinci. Misschien niet de beste, maar kan wel heel gevaarlijk zijn op Gravel Williams. Heeft al een tik uitgedeeld, leidt in de eerste set met 2-0. Verder zijn we ook live bij de MotoGP in Mugello. Motorsporters Hans van Lozenoort. Met aan de leiding Gorge Lorenzo die in de eerste ronde heel brutaal voorbij stak aan Dani Pedrosa, de koploper in het kampioenschap. Die zit er vlak achter en ook Mark Marquez, de man die in de training zo verschrikkelijk hard is gevallen met meer dan 300 kilometer per uur. Maar slecht nieuws voor al die duizenden tifosi die naar Mugello zijn gekomen, want in de allereerste bocht een valpartij van hun favoriet Valentino Rossi... Gelukkig is hij niet gewond geraakt, maar hij is wel uit de strijd verdwenen. Verder ook dag drie van het EK roeien in Sevilla. En de climax van deze uitzending om half vier begint in Eindhoven... de derde en beslissende wedstrijd tussen Oranje-Zwart en Rotterdam... om het kampioenschap bij de mannenhockeyers. 1980, Bruce Springsteen en Hungry Heart. Het is de derde dag van het EK roeien in Sevilla onder mooie omstandigheden. niet meer is uh, Roel Braas al begonnen aan de skiffinale? Zeker weten. hij zit in de laatste 500 meter van deze race. En ligt keurig op medaillekoers. Zoals de hele Nederlandse ploeg hier eigenlijk vandaag op medaillekoers uh, ligt. Prachtige dag voor het Nederlandse roeien. Met uh, veel elan begonnen onder een uh, nieuwe technisch directeur. Veel nieuwe coaches, veel nieuwe namen. En Roel Braas vanuit de Holland 8 terug in de skif. Hij heeft geen schijn van kans overigens. Richting de man aan de leiding, André Sinek. De man van het zilver op de afgelopen Olympische Spelen. Ook Marcel Hakker. Uh, de voormalig wereldschampioen uit Duitsland is te ver weg. Maar Braas op een derde plaats. En dat is een uitstekende stand tot nu toe in deze race voor de Nederlander. Die zo graag wil, die zo sterk is. De boten komen hier rechts van mij nu over die rivier van Sevilla Richting De finish zijn de grote brug op een kilometer al lang en breed gepasseerd. Daar waar ze van die mooie plaatjes weten te maken. En het wordt nu zwaar voor Braas. Maar hij lijkt goed te liggen met het oog op die bronzen medaille. Alhoewel die nog wel wordt opgejaagd. Bijvoorbeeld door... Door een man uit Litouwen die luistert naar de naam Mindaugas Grinskog. Hij is hier aanwezig. Bijvoorbeeld niet Alan Campbell, de man uit Engeland. Hij... Hij is niet aanwezig omdat de Engelse ploeg dit toernooi heeft laten lopen naar een verre wereldbeker in Sydney. Maar de Nederlandse ploeg dan weer niet aanwezig was. Braas op bronzen koers. Het ziet er goed uit. Hij met zijn coach Elko Meenhorst wil zo graag richting de top. Het goud in Rio is de bedoeling. Sinek zit in de laatste 100 meter. De Tsjech gaat de Europese titel pakken. Marcel Hakker gaat op een bootlengte de finish. Passeren voor het zilver en daar weer een dikke bootlengte achteraan. Komt Roelbraas. Onbedreigd inmiddels over de finish. Het is de eerste keer dat hij op een groot toernooi op het podium staat. Bijzonder moment dus voor de Nederlander uit Noord-Holland. De krachtpatser uit de kop van Noord-Holland. Roelbraas, met zijn eerste bronzen medaille op een groot eindtoernooi. En wat dat betreft past hij prima in het rijtje van vandaag. Want tot nu toe in alle races medailles gehaald door de Nederlandse ploeg. Met als grote uitschieter het goud bij de mannen vier zonder een prachtige raceklasse. Met een ervaren boot. Drie van de vier mannen waren er in Londen al bij werden. Toen in de finale vijfde. Nu een gouden plak. En wat dat betreft is die uh, nieuwe schwoeng. Dat elan. Dat heeft uh, zijn uitwerking op de resultaten. Zometeen nog de vrouwenskif met Inge Jansen. En als afsluiting de totaal vernieuwde. Dat is over een half uurtje. Totaal vernieuwde Hollandacht. Allemaal jong, wild en klaar om zich te bewijzen. Weer eens een medaille erbij. Vijf nummers Nederland gestart. Vijf plakken. Het kan. Allemaal niet top, maar het is wel het EK, het is nog niet het grote wereldkampioenschap. Dat is later dit jaar in Zuid-Korea en volgend jaar in Amsterdam. Goed nieuws dus vanuit Sevilla, ook goed nieuws vanuit Rotterdam bij het handbal, Frank Wielaert. Ja, ik zit met open mond te kijken naar deze oranje dames. Die tegen de nou, tot voor kort onverslaanbaar geachte Russinnen uh, uitstekend zijn gestart. 7-2 staat het voor de Nederlandse vrouwen. En uh, tot voor kort onverslaanbare Russinnen. Want van de afgelopen zes WK's wonnen de Russinnen er vier. Maar op het laatste WK werden ze zesde. Op het laatste EK ook zesde. En uh, er is een uh, vernieuwing ingezet. Eigenlijk net als bij het Nederlands team. Je zou dus kunnen zeggen dat ze ongeveer even ver zijn. En dat zorgt ervoor dat Nederland kansen zou moeten hebben. En die dus ook eigenlijk zou moeten pakken in deze playoff tegen Rusland. Want uh, in de toekomst uh, heb je net als in het verleden weinig kansen. Om tegen de Russinnen te winnen. Rusland een handbal groot mag. Maar daar vliegt alweer een bal van Lois Abbing in de bovenhoek. Het is haar vijfde doelpunt al in de eerste tien minuten van deze wedstrijd. En dat betekent dat Nederland die voorsprong gewoon nog even een stukje verder uitbreidt. De Russinnen in de aanval zijn een stuk statischer. Nemen wat meer de tijd, gebruiken wat meer hun kracht. Ze zijn groter, ze zijn breder. Maar Nederland weet ze ver van de cirkel af te houden. En dus wordt het schieten voor de Russinnen bijzonder moeilijk. En Nederland moet het dan hebben van die snelle break. Waar het tot nu toe redelijk succesvol mee is geweest. Drie van de acht doelpunten komen vanaf de break. En verder een paar keer slim door de verdediging heen duiken. Van de Russinnen. En dat gaat tot nu toe dus uitstekend twee playoff wedstrijden. Deze vandaag in Rotterdam. En dan volgende week in Rostov de Return. En ten opzichte van Rostov moet je dus zorgen dat, de marge, dat er marge is. Als je al wint, dat je marge hebt om het volgende week in Rostov te doorstaan. De stormloop van de Russinnen met het thuispubliek. Natuurlijk Rusland hoort op een WK thuis. Ze ontbraken simpelweg. Nog nooit. Nederland zou wat dat betreft dus ook voor een primeur moeten gaan zorgen. 8-3 is het op dit moment voor de Nederlandse vrouw. Kortom, de start is meer dan goed. Vierde ronde in Parijs. Serena Williams tegen Roberta Vinci. Mark Brasser ook een meer dan goede start voor Serena Williams. Ze leidt inmiddels met 4-0 op een winderig Philippe Chatrier, een winderig Center Court. Ja, het is Roberta Vinci die het wel probeert. Ik zei het eerder al, he. Italiaanse vrouwen die hebben een goed gravelspel, dat hebben we in het verleden gezien hier met Schiavone, die het toernooi won. We hebben Irani gezien vorig jaar in de finale. Verloor ze van Maria Sharapova en nu dus deze Roberta Vinci. Veel slice backends, veel het tempo uit de rally proberen te halen. Ja, Williams die heeft natuurlijk wel wapens. Ze heeft een machtige service. Ja en die durft die slice backends die vertragende ballen durft ze ook gewoon aan te pakken. Ja en als ze dat doet en als dat lukt en dat lukt in deze partij, ja dan slaat ze gewoon heel makkelijk winners en staat ze nu inmiddels op een 4-1 voorsprong. Roberta Vinci is in game teruggekomen. Ja de Italiaanse vrouwen spelen goed gravelspel enkelhandige backhand, kunnen slicen, kunnen vertragen. Maar ja echte wapens dat hebben ze niet. Schiavone 1,66, meter Irani 1,64 meter en deze Roberta Da Vinci 1,63 meter. 63. De service is niet echt een wapen bij de Italiaanse vrouwen. En dat is het natuurlijk wel bij een speelster als bijvoorbeeld Serena Williams. Die zich toch heel ja, duidelijk manifesteert hier weer. We hebben, gisteren eh, hebben we Sharapova gezien. Tegenvallend. We hebben Azarenka gezien. Tegenvallend ook. Maar deze Serena Williams laat tot nu toe in de eerste vijf games... onder moeilijke omstandigheden op het centercourt... Ja, heel veel durf zien en heel veel goed tennis zien. Veel winners dus bij de Amerikaanse. Ze leidt in de eerste set. Dik verdiend... Met 4-1. Een Italiaanse die het moeilijk heeft in Parijs naar teleurgestelde Italianen op Mugello. Hans van Lozenoort. Ja, er zijn hier tribunes natuurlijk die helemaal geel gekleurd zijn met, uh, met de cijfers: uh, 46 erop. De, natuurlijk uh, het cijfer waarmee het uh, nummer van Valentino Rossi, ja, die ook gebaren maakt, hij komt steeds in beeld. Uh, uh, dat, hij, dat hij er niet meer eens is wat er gebeurt. Hij is van de motor gereden in zijn optiek door. Alvaro Bautista. En die kennen we nog uit de titi van Assen. Want ja, toen kegelde die Gorgo uh, Lorenzo van de motorvies. Bautista af en toe een wilde bras. Maar Bautista die laat ook duidelijk uit zijn lichaamstaal merken dat hij vindt dat de oorzaak bij Rossi ligt. Nou goed, we zullen er later wel achter komen wat precies de commentaren van beide betrokkenen zijn. Ze kunnen geen hoofdrol meer spelen. Helemaal geen rol meer spelen overigens in deze wedstrijd. Uh, waarbij we nu nog 15 ronden hebben te gaan. En Pedroza maar probeert om op dat lange rechte stuk langs... Lorenzo te komen. Zijn Honda-machine is iets sneller dan de Yamaha. Maar aan het einde van het rechte stuk van 1,1 kilometer lengte moet er verschrikkelijk hard geremd worden. Vanaf 340 kilometer per uur terug naar ongeveer 75-80, Dus terug van de zesde versnelling naar de tweede. En dan begint een bochtig gedeelte in die prachtige Toscaanse heuvels hier waar dat circuit van Mugello is gelegen. Heel veel druk dus op Lorenzo, de wereldkampioen die derde staat in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. Achter Marquez en achter Pedrosa Rosa die de beste kansen misschien wel lijkt te hebben de laatste twee Grand Prix heeft gewonnen. En Marquez, ja natuurlijk bijzonder wat die jongen flikt. Het is ongelooflijk de rookie in het wereldkampioenschap, de debutant. Drie keer gevallen tijdens de training, waarvan één crash met meer dan 300 km per uur. Hij zit gewoon weer op de motor. Heeft na afloop verklaard: Ja, ik zal wel niet helemaal 100% fit zijn. Ik heb wel pijn aan mijn schouder. Nee, dank je de koekoek bij zo'n gevaarlijke crash met hoge snelheid. Hij rijdt mee, zit nog steeds in de kopgroep. En het is zo'n ongeleid projectiel dat we in de loop van deze race nog alles van hem kunnen verwachten. Live Sport op Radio 1, LOS Maasdelijn. The and because I know that I can. Er staat geen maat op Bayern München. Nooit eerder won een Duitse club drie grote prijzen in één seizoen, maar Bayern lukte het gisteravond. De ploeg won de bekerfinale met 3-2 van het VfB Stuttgart en zette daarmee de kroon op een fantastisch seizoen, waarin ook het landskampioenschap en natuurlijk de Champions League werd gewonnen. Korsblend, Tim de Wit in Berlijn. Goedemiddag. Goedemiddag, van. Hoe zijn de reacties vandaag in de Duitse media? Ja, heel veel lof natuurlijk voor dit Bayern. Een seizoen voor de eeuwigheid, schreven veel kranten. Het hele seizoen zijn ze onversla onverslaanbaar gebleken. En dat je zelfs na de Champions League finale vorige week... je weer zo weet op te laden voor zo'n bekerfinale... ja dat, dat is natuurlijk wel heel erg knap, vonden veel media. Het was nog wel even spannend hoor, gisteravond. Bayern kwam vrij makkelijk op 3-0, maar Stuttgart kwam ja, in de slotfase nog terug tot 3-2. 10 minuten voor tijd, dus heel eenvoudig ging het allemaal niet. Maar goed, als je kijkt naar dit seizoen voor Bayern. Ze worden kampioen met 25 punten voorsprong op Dortmund. In de Champions League Walsten ze over iedereen heen. Denk maar aan Juventus in de kwartfinale, Barcelona in de halve finale. En dan ook nog de aartsrivaal Dortmund in de finale verslaan. Ja, erg mooi. En dan uh, gisteren het seizoen compleet maken met de trippel. Dus alle drie de prijzen, Heel erg knap van Bayern. Ja, en wij zijn natuurlijk al benieuwd. Uh, Arjen Robben, hoe komt hij er vanaf? Ook in de beschrijving in de Duitse media? Nou ja goed, met name vorige week heeft hij zich natuurlijk eigenlijk alle schroom van zich afgegooid door de winnende treffer te maken in die finale. Maar als je kijkt naar zijn seizoen was dat redelijk wisselvallig. Hij begon zelfs als bankzitter. Hij had het geluk dat Tony Kroos een paar maanden geleden geblesseerd raakte. Want daardoor kwam hij weer terug in de basis. En vergeet niet waar hij vandaan komt. Want ja, vorig jaar werd hij nog uitgefloten door zijn eigen fans toen hij die penalty miste in de Champions League finale. Nou, Dit zei hij erover gisteravond tegen een verslaggever van de Duitse televisie. Wat daar passiert is, vind ik nog immer richtig schlimm. Maar oké, ik Ik heb me niet anders verhalten. Ik heb weer alles gegeven voor den Verein, voor deze Mannschaft, voor de Jungs. En dat is voor mij het Wichtigste: de Le Leute, mit denen ik arbeite. En wenn die dat schätzen, dan vind ik het goed. Nou ja, hij zegt dus dat hij dat uitfluiten nog echt niet vergeten is. Maar dat hij ondanks dat zich keihard heeft ingezet om er dit seizoen er wat van te maken. En ja, hij heeft natuurlijk wel heel erg stijlvol bekroond door vorige week in de laatste minuut de winnende goal te maken in de finale. Hoe groot is nou het aandeel geweest in deze triple van, van trainer Joep Hankers? Nou, volgens mij is hij echt het uh, geheim achter dit uh, succes. Uh, hij had al heel veel respect van de spelers. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar wat mij erg opviel is gewoon zijn drive om alles te winnen. Want vorig jaar was hij toch een beetje de trainer van FC nummer 2. Zoals ze in Duitsland genoemd werden. Uh, Bayern werd tweede in de competitie. Verloren de bekerfinale. Uh, de Champions League finale dus. Van Chelsea in eigen huis. Nou, je, je merkte aan, aan alles bij Haikes, Dat gaat me niet nog een keer gebeuren. En dat zag je bijvoorbeeld bij zijn analyses van tegenstanders. Hoe ongelooflijk hij op de hoogte was. Van de kleinste details. Nou, ik vond dat heel heel veel zeggen over iemand van... 68, want zo oud is hij inmiddels. En daarnaast, ja, Haikes had ook echt een bijna militaire discipline over het elftal gelegd. Er werd niet gefeest tussendoor. Bijvoorbeeld toen ze kampioen werden uit bij Frankfurt. Of toen ze Barcelona van de mat veegden in Kamp Nou. Geen feest. Zelfs vorige week trouwens niet. Hè. Toen ze de Champions League wonnen. Toen zeiden ze nee, we doen pas een feest na de bekerfinale. Want altijd weer de focus op de volgende wedstrijd. Dat is het belangrijkste. En nou, dat heeft dus in elk geval wel zijn vruchten afgeworpen. En dus zei Robber gisteravond ook, deze triple is... Zeker ook voor Joop Heinkers. Ja, natuurlijk. Ich meine, es ein Titel. Und es war nicht nur der Titel, maar es war auch, uh, auch der Triple. Und, und deswegen uh, müssen wir uns noch mal aufladen. is ist richtig einfach. Wir haben Champions League gewonnen, alle Jubelstimmungen. Ja, da musst du noch mal einmal wieder ran. Alles game, alles raus. Ja, ich glaube, wir haben het verdient. Ja, Robbers zegt dus, we hebben het uh, keihard verdiend. Zeker als je vorige week nog de Champions League wint. Ik zei het net ook al even. En dan je dan weer moet opladen. Dat was echt niet makkelijk voor veel spelers van Bayern. En dan toch weer gisteravond eventjes, want zo voelt het bijna... Hè, als Bayern tegenwoordig een prijs wint, ook nog even de beker binnenhalen. Hij wordt uh, opgevolgd daar bij Bayern door Guardiola. Uh, is al bekend dat hij zelf gaat doen, Joep Heinkes? Nee, dat is een beetje de grote vraag. Ja, ik zou denken, je bent 68. Eh, dit is het allermooiste afscheid wat je je kan wensen natuurlijk. Je hebt alle prijzen kunnen winnen die er zijn. Zo'n succes haal je waarschijnlijk, tenminste. Die kans is natuurlijk wel heel erg klein, ook nog met een andere club. Maar goed, het gerucht kwam deze week ineens naar buiten dat Real Madrid hem eh, terug zou willen halen. Hè? Mourinho is daar weg en Haikes was daar eind jaren 90 als eh, trainer. Toen won hij trouwens ook de Champions League in 1998. Maar goed, ja, moet je dan wel in zo'n wespennest willen stappen daar in Madrid... Eh, waar het toch redelijk veel chaos is, veel druk op je ligt als trainer... terwijl je nu zo'n heel mooi afscheid eh, op een hele mooie manier afscheid zou kunnen nemen? Nou, Bayern heeft hem al een baan aangeboden in het technisch management van de club. Maar Haikes zelf heeft nog niet gereageerd. Eh, dinsdag geeft hij een persconferentie over wat hij gaat doen. En hij zei eerst maar eens uh, feest vieren. Ja, en over dat feest vieren gesproken. Hoe, ziet, uh, de de, hoe zien de plannen eruit voor de huldiging? Ja, dat wordt wel redelijk groot. Uh, ik denk dat ze rond deze tijd zullen ze aankomen, de spelers. Uh, ze zijn gistera uh, of uh, vanmiddag, begin van de middag, vertrokken vanuit Berlijn... met het vliegtuig naar München. Er stond in ieder geval een heel groot feest gepland daar. Uh, het enige nadeel is alleen het hoogstaar van de regen. Dat doet het al dagen in het zuiden van Duitsland. In die omgeving zijn zelfs rivieren buiten hun oevers getreden. Er is echt gigantisch veel uh, uh, naar beneden gekomen. Dus ja, er staat een hele mooie triomftocht in een open bus en open auto's door de stad gepland. Nou ja, dat zal vermoedelijk een beetje in het water vallen. Um, maar aan het einde van de middag zal Bayern zich dan op het grote balkon op de Marienplatz, dat is het grote plein in München, verzamelen. Daar zullen ze zich met alle prijzen die ze hebben. En ja, dat is een handje vol natuurlijk met de, de mooie schaal voor het kampioenschap. De cup met de grote oren en de DFB-pokaal zullen ze die aan de fans laten zien. En ja, daar worden toch wel tienduizenden, zo niet honderdduizenden fans verwacht, ondanks het weer. Want ja, zo'n groot succes vinden ze in München. Dat moet je ook wel heel groot vieren natuurlijk. Tim de Wit vanuit Berlijn. dankjewel. je wel. En Arjen Robben moet zich dan meteen morgen alweer melden... bij het Nederlands elftal voor de trip richting Azië. Gaan wij weer naar Rotterdam. Nederland tegen Rusland. De Rus al iets dichterbij gekomen, Frank? Nee, helemaal niet. 13-7 is het. En uh, het is uh, een uitstekend uh, oranje dat we hier zien. Dat uh, staat ijzersterk te verdedigen. Heeft een uh, zeer... Uh uh, actieve aanval. Niet alleen omdat uh, ze veel scoren... maar ze scoren uit alle hoeken en gaten. En ook uh, worden de scores aardig verdeeld. Niet alleen over alle plekken... Uh, vanuit, uh, van rondom de cirkel... maar ook over de speelsters. Kortom, de Russinnen weten niet zo goed... wat ze moeten verwachten. Het is natuurlijk een relatief onbekend oranje... zoals de Russinnen ook relatief onbekend zijn... voor de Nederlandse vrouwen. Maar de aanval van de Russinnen is uh, veel meer eendimensionaal. Dus wat makkelijker uh, te lezen. Ze gaan uh, hard, zo hard mogelijk door de verdediging van Nederland heen. Alleen daar staan ze dus echt als, als beesten te verdedigen. En uh, het lukt door de het dus heel moeilijk. En als het zo lukt dan heeft Nederland op doel nog Marieke van der Wal staan... Die vandaag haar vijftigste Interland staat te keeperen En dat doet ze uitstekend. Hij heeft al twee strafworpen tegengehouden. Onder andere van de Russinnen. En nog een paar moeilijke schoten uit haar doel weten te houden. Kortom, zij helpt Oranje ook nog eens een aardig eindje op weg. Na, zeven, na 23 minuten die we onderweg zijn. Kortom. De eerste helft is tot nu toe helemaal voor het Nederlands vrouwenteam. En ze staan dus niet voor niets met 13-7 voor, maar liefst. Het was voor iedere boot in het Nederlandse boot raak in de EK-finales. Er kwam weer een boot in actie rachter En dus? Ja, het was weer raak. Het is een bizarre dag... voor het Nederlandse roeien op dit Europees kampioenschap. En voor Inge Jansen in de vrouwenskif... daar had ik nog lang het gevoel bij dat dat het podium halen te hoog gegrepen was. Omdat zij na duizend meter... Op de vijfde plaats lag. Daarna terugkwam tot vier. Dus had een bootlengte tussen tot het uh, brons. En uiteindelijk pakte zij toch dat brons met een laatste sterke twee, 300 meter. Inge Jansen van het Utrechtse Orca. Was ooit nog schoonspringster en turnster. Een geweldige krachtsinspanning op het laatst. En uh, nog uh, met afstand de derde plaats. Natuurlijk is uh, de gouden medaille te hoog gegrepen met Mirka Knapkova. De Olympisch kampioenen in de skif van de afgelopen Olympische Spelen in het veld. Maar uh, ja, ik heb al eerder gezegd, die nieuwe schoen, dat uh, nieuwe roeien... Dat werpt zijn vruchten voorlopig hier in Sevilla meer dan af. Want ook Inge Jansen in de skif, ze was in Londen nog aanwezig in de dubbel twee bij de vrouwen. Pakt dus een podiumplek, weer een medaille. En eens kijken wat zometeen dan de Holland achter kan. Nou weet je wat, vul maar gewoon een medaille in. Want het is al een zekerheidje, zo voelt dat. Het duel tussen Lorenzo en Pedroza op Mugello. Hans van Lozenoord. Ja, dan ziet er toch naar uit dat Lorenzo de zaak onder controle heeft. Hij heeft De laatste drie ronden is hij er toch in geslaagd om een afstand te nemen van 1,3, 1,4 seconden. Hij loopt steeds verder weg en Pedroza heeft problemen met zijn banden. Dat is duidelijk te zien, hij moet wijde lijnen rijden, komt verkeerd uit voor bochten... en achter hem wordt de druk opgevoerd door zijn teamgenoot Marc Marques, de man die zo hard is gevallen, maar gewoon doorgaat alsof er niks aan de hand is. En nu is het natuurlijk de vraag dat Marques die tweede ligt in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. Wat hij in de laatste ronde gaat doen. Gaat hij Pedrosa aanvallen? Want Marquez heeft duidelijk veel minder last van het bandenprobleem. Gaat hij hem aanvallen? Of zijn er toch teamorders dat hij achter de koploper in het kampioenschap moet blijven? Want Pedrosa heeft op dit moment de beste kansen op de titel. Maar ja, wat zeggen we? We zitten pas in de vijfde Grand Prix van het seizoen en er zijn er in totaal 18. Dus er kan nog een heleboel gebeuren. Nog steeds dus Lorenzo aan de leiding voor Pedrosa en Marquez. Dan een gaatje ten opzichte van de Engelsman Kel Crutchlow. Die is zo goed. Dit doet. Dit dan Stefan Bradel, de Duitse gevolgde bij de Ducatis van Nicky Heden en Andrea Dovizioso. En in totaal op dit moment nog zeven ronden te rijden. Dit is Radio 1. E. Het is half drie, de hoofdpunten van het nieuws met René van Brakel. Politieagenten moeten beter worden getraind in het omgaan met geweld. Dat zegt de nationale ombudsman Brenning Meijer. Agenten hebben volgens hem niet genoeg zelfvertrouwen bij geweldsincidenten. Hij adviseert de politie om dat met trainingen te vergroten. In Tilburg is een vrouw omgekomen toen bij een supermarkt een poort op haar viel. De poort naar het laat-en-los terrein staat langs een voetpad. Toen de vrouw daar liep, viel de zware poort om. De supermarkt wist dat de verschuifbare poort wel eens uit de rails liep... en zocht naar een oplossing. En daarom was er een waarschuwingsbriefje op de poort geplakt. En bij de rel in Turkije zijn volgens Amnesty International... zeker twee mensen omgekomen en meer dan duizend mensen gewond geraakt... Het is niet duidelijk waarop de Mensenrechtenorganisatie de cijfers baseert. De Turkse regering houdt het op 79 gewonden. Een kleine duizend mensen zijn daar de afgelopen dagen gearresteerd. En dat zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie met een handjevol files, allemaal in Noord-Holland. Te beginnen op de A7 zaandam Hoorn In beide richtingen staat bij Purmerend twee kilometer file door werkzaamheden. Op de A10 ring Amsterdam-Oost richting Noord nog steeds eh, of alweer de file van 2 kilometer bij de tunnel. vanwege een putdeksel dat dit weekend vervangen moet worden. En eh, op de A10 ring Amsterdam-Zuid is bij Watergraafsmeer de afrit dicht en daarom staat er 2 kilometer file eh, richting Den Haag bij knooppunt Watergraafsmeer. Radio 1 NOS langs de lijn. Gaan we weer terug naar Parijs Roland Garros met Serena Williams die er zin in heeft. Mark Brasser. De eerste set inmiddels gespeeld. Binnen het half uur 6-1 in het voordeel van Serena Williams. Ja, en als je haar ziet spelen, ja, dan denk je toch wie kan deze vrouw hier van de titel afhouden. Ze speelt met vertrouwen en dat is natuurlijk ook logisch. De afgelopen vier toernooien die ze speelde, heeft ze allemaal gewonnen. Miami daar begonnen, toen Charleston. Toen kwam er het, het goede optreden in Madrid, op het gravel van Madrid. Waar ze in de finale won van Sharapova, 6-1 en 6-4. Toen kwam het toernooi van Roma, ook een gravel toernooi. Ook in aanloop naar Roland Garros, Ja, toen klopte ze Azaren. 6-1 en 6-3. De, de vrouw speelt met zo ontzettend veel vertrouwen... dat als ze in een game misschien 0-30 achterkomt... dat ze het allemaal nog heel makkelijk weet om te buigen in haar uh, voordeel. Roberta Vinci die probeert het wel op het centercourt... nogmaals het moeilijk ah, te bespelen, centercourt, uh, door uh, de, de wind. Maar de timing van uh, Serena Williams is uh, goed. Vinci probeert het spel te ontregelen. Dat tempospel van Williams door af en toe een drop shot te slaan... door veel gebruik te maken van die slice en dan weer door te proberen te komen met een spin... Voorend. Maar ja, Serena Williams heeft eigenlijk op alles een antwoord. Is net begonnen met uh, serveren in de tweede set. En uh, heeft eerst de eerste game binnengehaald. Ze leidt dus met 1-0 en heeft nu alweer een, een breakpoint. Ja, als ze deze game pakt, nou ja goed, dat als, dan kan je wel weglaten. Ik bedoel, ze is zoveel beter dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat dat uh, Serena Williams uh, deze partij gaat winnen. Of er moeten wel heel erg uh, gekke dingen gebeuren. Op het uh, tweede center court, uh, tweede grote stadion hier, daar staat uh, Nico Almagro, de Spanjaard, tegen zijn landgenoot Tommy Robbena. Robredo, die, uh, de uitschakeling op zijn, uh, ja, die uh, verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Igor Sijsling. Robredo eerder. En een mooie vorige ronde speelde tegen Gijl Monfils... Waarin hij ook van een 2-0 sets achterstand terugkwam. Hij heeft het moeilijk tegen zijn landgenoot uh, en vriend ook. Nico Almagro 7-6 in de eerste set voor Almagro. En uh, hij heeft ook een 4-2 voorsprong in de tweede set. Hij leidt dus uh, met een break. Nico Almagro, goede gravel tennisser. Maar goed, uh, Robredo 2-0 in sets achter. Dat zegt helemaal niks. We zagen dat tegen Sijsling. En we zagen dat tegen Monfils. Eén Nederlander vanmorgen in actie geweest. De laatste Nederlander, Jean-Julien Royer. Hij zit nog in het gemengd dubbel en in het herendubbel. Nou, het herendubbel zit hij nog in het gemengd dubbel, niet meer. Hij verloor vanmorgen met zijn partner uh, Hantu in uh, twee sets. Dus dat is uh, over voor uh, Royer. Als tweede geplaatste uh, koppel daar in dat gemengd dubbel. Hij kan zich nu volledig richten met zijn uh, Pakistanse trainer... of Pakistanse medespeler Akureshi uh, op het uh, dubbelspel waarin zelfs uh, zesde zijn geplaatst. Nou, Roberta Vinci houdt gelukkig haar game. Haar eerste service game in de tweede set komt dus terug tot 1-1. Maar ja, de eerste set, zoals gezegd, heel makkelijk gewonnen... door Serena Williams, die in tegenstelling tot haar concurrentes is overtuigd. De Nederlandse handbalvrouwen op weg naar het WK. Frank Wielaert. Ja, kan zo, maar hoewel er nog een wedstrijd in Rusland gespeeld moet worden... zijn we nu tegen het einde van de eerste helft... in de Interland tussen Nederland en Rusland... met nog een dikke minuut te spelen. 15 9 voor Nederland... En de Nederlandse dames uitstekend opdreven in deze eerste helft. Niet in het laatste, de doelvrouw. Nu weer een doelpunt voor Nederland. En het is niet verbazingwekkend dat het opnieuw Abbing is die er maakt. Louise Abbing, haar zesde doelpunt al van deze eerste helft. Maar ook Marieke van der Wal die heeft drie van de vier strafworpen die Nederland tegen heeft gekregen tegengehouden. En nog een paar knappe reddingen verricht. Kortom, het hele Nederlands team speelt gewoon uitstekend en houdt die ijzersterke Rusinnen in letterlijke zin fysiek heel sterk. Heel knap tegen met die rijverdedigers die uitstekend sluiten. Dat doen die Rusinnen toch een stuk minder. Daar sluiten de verdediging een stuk minder goed. Simpelweg omdat ze niet zo goed weten waar de Nederlandse aanval precies vandaan komt. Nu een mooi lopje via de binnenkant van de paal binnengeschoten door de Rusinnen. En in dit geval is dat Afdekova die scoort. In de laatste tellen van deze eerste helft krijgt Nederland nog één kans om een, uh, een doelpoging te wagen. Dat zullen ze ongetwijfeld gaan proberen in de laatste vijf tellen. Ja, gooi je maar gewoon richting het doel. Je weet het tenslotte, uiteindelijk nooit een tweede poging komt er dan niet. De eerste poging was van Loïs Abbing. Maar het is rust en Nederland heeft de eerste helft... Uitstekend doorstaan. 16-10 is de voorsprong tegen Rusland. Wie had dat gedacht? En wie hoopt er allemaal in deze hal dat Nederland dat volhoudt? Ik denk dat dat 99% is en die ene andere procent dat is het Russische team zelf. Toch ook alweer 15 jaar geleden. Jennifer Page en Crush. We gaan weer naar het E.K. roeien in Sevilla. De acht mannen, ja, de onervaren mannen, kunnen zij iets betekenen in de finale, Ragnar? Lijkt erop van wel de goldrush of in ieder geval de medaille-rush lijkt verder te gaan. Want Nederland voorlopig op een zilveren positie aan de leiding in deze race. Duitsland, de regerend olympisch kampioen. Hoewel er aan boord van die boot nogal wat veranderd is met machtige slagen. Gaan de Duitsers en de Nederlanders de laatste 300 meter in een volledig nieuwe boot. Voorgeslagen door de ervaren David Kuiper Met viergever Roel van der Wand, de Groot knap Spoelstra en Doornbos. De Duitsers, dat gaat niet lukken. Een halve. Bootlengteverschil. Nederland lijkt het nog te gaan afleggen in de strijd om het zilver. Maar wat maakt dat uit? Want in ieder geval is er een nieuwe bronzen medaille voor de Nederlanders. De Polen steken Nederland nog de loef af. Maar ook in dit nummer een medaille op dit Europees kampioenschap. Dat bizarre toernooi. Waarop Nederland scoort in al zijn nummers zeven finales en zeven medailles, ook eentje goud. En dat is een opsterker van je na het slechte jaar 2012. Natuurlijk, dit is geen wereldkampioenschap, dit is een na-olympisch jaar. Waarom zo'n acht op de start of op de finish te zien afdenderen. Met een Nederlands vlaggetje erop. Dat is goed. Een jonge ervaren ploeg. Jonge onervaren ploeg. Die hier ook maar weer het podium haalt. En nu maar eens kijken waar het allemaal in gaat resulteren. Op de wereldkampioenschappen straks. Later deze zomer in Zuid-Korea. En volgend jaar in Amsterdam. Maar zoiets als dit. Eigenlijk is het dezelfde vertoond. Hoewel er een aantal toplanden dus niet aanwezig is vanwege EK en het is geen WK. Ja, maar toch een mooi kampioenschap... voor de. Boten daar in Sevilla. Gaan wij weer even naar Parijs, een stukje noordelijker. Dus, Mark Brasser. Eigenlijk mooie omstandigheden daar. Ja, winderig. Ja, het is, de temperatuur is wel goed. De zon schijnt ook wel, wel wat wolken. Maar het is gewoon uh, winderig. En dat maakt het, wel, het, het spelen wel, uh, ja, wel lastig. Zeker voor uh, Serena Williams die op het centercourt staat. Die ja, af en toe van die sliceballen van, uh, van haar tegenstandster krijgt, van de Roberta Vinci. Ja, Die worden dan door de wind gepakt. Dus ja, die, die zijn dan wat moeilijker te timen. Maar Williams die slaat zich er tot nu toe uitstekend uh, doorheen. We zagen uh, net wel Roberta Vinci twee keer aan het net. Twee keer haalden ze ook het punt binnen... Nou, misschien moet ze dat wat meer doen. Ze staat niet voor niks aan de top in het vrouwendubbel samen met haar landgenote Irani. Nummer 1 van de wereld op dit moment. En dat, dat kan ze dus heel goed aan het net spelen. Alleen dan moet je natuurlijk van je tegenstander ook wel af en toe de gelegenheid krijgen om naar het net te komen. Nou, Dat doet ze nu bijvoorbeeld weer naar een goede voorhand of achter een, een, een diepe smash. Ja, Je zou er misschien om, om het ritme van Williams wat te breken, zou je er misschien wat meer aanvallend willen zien. Ze komt nu weer in, nog steeds in diezelfde rally. Ja, dan een, een, een goede volley. Maar ja, dan moet je de volley wel afmaken dan krijgt ze... Een running lop een topspin lop van Serena Williams om de oren. Ja, als je die volley niet maakt, dan uh, komt hij terug. En ze probeert het wel, uh, Roberta Vinci. maar Williams, zoals al vaker gezegd, is gewoon uh, te goed op dit moment. 2-1 dus in het voordeel van Williams. En ze heeft een breakpoint voor 3-1. De laatste ronde in Mugello, de mo uh, MotoGP dus, Hans van Loosenoord. Met Gorge Lorenzo op weg naar zijn derde zegen in successie hier op dit circuit. Want de laatste twee edities wist hij ook al op zijn naam te brengen. Werkelijk een schitterende voorstelling die de Spanjaard hier heeft laten zien vanmiddag met de Fabrieksjema. Maar achter zijn rug gebeurde zoveel. Marques heeft toch enkele ronden geleden die aanval op Pedroza geopend. De twee Fabriekshonda's gingen met elkaar in de slag. Marquez kwam er langs. Het duurde twee rondjes en toen, ja, toen ging hij onderuit. Zijn vierde valpartij dit weekend. En je kunt je afvragen hoe vaak... Dat nog goed gaat. Hij kwam weer met de schrik vrij. Is ondertussen teruggekeerd in de pitch. De tweede plek is overgenomen door Pedroza. En die wordt in de laatste ronde nog behoorlijk op de huid gezeten door Cal Crutchlow. Pedrosa Pedroza heeft problemen. Die gaat echt overal de bochten veel te wijd aansnijden. Dat gaat allemaal niet goed. Maar hij weet die tweede plek te verdedigen. Terwijl nu op dit moment Lorenzo over de finish komt. De titelverdediger wint de grote prijs van Italië. Nu is ook Pedroza binnen. Vlak voor Kel Crutchlow. Die er echt van alles aan geprobeerd heeft die laatste paar ronden om nog wat punten af te snoepen. En dan hier een heel close finish. De finish om de vierde plaats. Stefan Bradel wordt vierde voor Andrea Dovizioso op de Ducati. En dat zal toch ook heel veel mensen in Italië deugd doen. Ja, de spanning is daarmee toch weer teruggekeerd in het kampioenschap... na die zegen van met Mede ook door het puntverlies van Marc Marquez. Lorenzo is na zijn slechte resultaat twee weken geleden in Frankrijk... met slechts een zevende plek, is hij nu toch weer helemaal bij de top. Hij staat tweede in de tussenstand... Pedroza. Marquez zakt naar de derde positie. Maar de grote verliezer vandaag in Italië op eigen terrein is Valentino Rossi... die al in de eerste ronde ten val is gekomen. LOS langs de lijn tot zes uur. Met sport en muziek. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder en I Wish. De Nederlandse dames leiden bij de rust met 16-10. Wat is er aan de hand, Frank Wielaert? Nou, ze zijn twee weken bij elkaar geweest. Dat kan een heel stuk uh, schelen. Natuurlijk twee oefenwedstrijden gespeeld tegen een Europese subtop. Servië twee keer in uh, Nederland. Twee keer gewonnen. Dat kan natuurlijk ook een heleboel uh, helpen. Wat betreft het zelfvertrouwen en een flitsende start. En daar is uh, Rusland eigenlijk nooit meer overheen gekomen. Maar uh, ja, ik moet ook zeggen... Misschien willen de Russen wel gewoon de achterstand zo klein mogelijk houden. Nou vind ik 16-10 niet zo heel klein. Inmiddels is het 16-11. We zijn weer begonnen aan de tweede helft. En ik hoop niet dat de speaker trouwens voorspellende gaven heeft. Want die zei net, we staan nu nog voor. En uh, dat zou niet al te mooi zijn als hij uh, uiteindelijk gelijk krijgt... dat dat uh, zo meteen niet meer het geval is. Want Nederland moet eigenlijk minimaal wel die marge van zes doelpunten uh, overhouden... als ze nog kans willen maken straks in Rusland... Uh, ook nog zich daadwerkelijk te kwalificeren voor het WK ten koste van Rusland. Dat zou een regelrechte stunt zijn. Nu de break van de Russinnen. Eén tegen één met Van der Wal. En dat verliest de keepster van Nederland... En dus komen de Russen nu al snel twee doelpunten dichterbij. 16-12 in de openingsfase van de tweede helft. En moet Nederland ook nog een speelster inleveren. Staan nu nog maar met z'n vijven tegen de zes verdedigers van Rusland. In de, ja, tegen de eigen cirkel aan. De Nederlandse aanval tot nu toe is zeer gevarieerd in de eerste helft. Had Rusland daar heel weinig grip op. Hoewel toch steeds naar Abbing werd gezocht met dat enorme harde schot. Het eerste schot in de tweede helft van Albing was keihard tegen de lat. Raakte hier bijna het plafond. Dat zegt al een heleboel over zo hard als zij kan schieten. Nu geprobeerd een bal laag door de verdediging van de Russinnen heen te schieten. De bal gaat via de kiepster over de zijlijn. En dus blijft Nederland in ieder geval in balbezit. We zijn twee minuten onderweg in de tweede helft. Nederland staat er nog goed voor. Maar moet zorgen dat die marge van vijf, zes doelpunten op het scorebord blijft staan. Nu zijn het er vier. 16, 12. We gaan even terug naar gisteravond. Toen werden de Waterpolo-mannen van BZC kampioen van Nederland. In een best of 500 club uit Borculo voor de derde keer van het Utrechtse UZCS. Bob van der Tak in gesprek met Zeno Reuter, dat is de coach van BZC. Was dit nou typisch een kampioenswedstrijd? Dit was een typische kampioenswedstrijd, ja. Ik vond het, uh, de omstandigheden waren goed. Veel publiek.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 uiteindelijk op twee droepen ervoor komt, dan, dan, dan moeten zij meer forceren en ontstaan ruimtes. En dan zijn we beter als zij. Dus uh, dat was eigenlijk de filosofie, maar dat had ik graag eerder gezien. Zeno Reuten, coasters van BZC, gisteren werden zij Nederlandse Nederlands kampioen. Bij de handballers viel de beslissing nog niet... want de handballers van Lions hebben in de finale tegen Volendam... een derde wedstrijd afgedwongen. Lions won met 26-23. Richard van der Maade in gesprek met een van de spelers van de Limburgers. Ja, Tim Mullens, 26-23...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 Als Limburg Lions hebben kunnen opzetten, dan zijn natuurlijk altijd uh, critici. Maar we laten vandaag zien dat het een waardevol product is. Tim Mullens, daar dus een derde wedstrijd tussen de Lions en Volendam. Gaan wij weer naar Roland Garros. Mark Brasser, inmiddels al duidelijkheid in de tweede set bij Serena Williams? Nou, één ding is duidelijk. Dat Roberta Vinci veel beter in de partij is gekomen. En dat is goed om te zien na die eerste set. Die eenzijdig eerste set. Die met 6-1 naar Serena Williams ging. Ja, Roberta Vinci veel meer variatie in het spel van de Italiaanse in de tweede set. Ze speelt af en toe een dropshot. Komt veel meer ook naar het net. Laat Serena Williams er veel meer lopen. Speelt gevarieerder. En dat betaalt zich uit. Williams moet toch even schakelen. Had het in die eerste set makkelijk. Ondervind nu tegenstand. En dat is even wennen voor de Amerikaanse. Ondertussen op lengelen de partij. Van de Spaanse partij tussen Tommy Robredo en Nico Almagro is inmiddels in de derde set. Almagro heeft ook de tweede gewonnen en dat betekent dus opnieuw een 2-0 achterstand voor Tommy Robredo. Tegen Sijsling een 5-zetter na een 2-0 achterstand en een 5-zetter tegen Movies na een 2-0 achterstand. Ja, en wil hij deze partij winnen zal hij weer 5 sets aan de bak moeten. Maar de man is top en topfit, die kan je gewoon 8 sets laten staan. Maar goed, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor zijn tegenstander Nicolas Almagro die in de tweede set op een 2-1 voorsprong staat. Het is dus 3-3 bij de partij van Serena Williams tegen Roberta Vinci. Williams een moeite om de service binnen te halen. Ze staat nu op voordeel. Hij heeft dus wat punten tegen te krijgen. Het begint eindelijk een wedstrijd te worden. De basketballers van de Indiana Pacers hebben in de halve finale van de NBA een beslissend duel afgedwongen. in de best of seven met titelverdediger Miami Heat. De Pacers wonnen de zesde wedstrijd met 91-77 en trokken daarmee de stand tot 3-3 gelijk. Morgen spelen de twee teams in Miami de laatste wedstrijd om een plaats in de finale. En dan een volleybalbericht. De Nederlandse mannen hebben de eerste overwinning geboekt in de World League. Oranje versloeg Canada en Quebec met 3-1. Een dag eerder waren de Canadezen, die veel hoger staan op de wereldranglijst, nog in vier sets te sterk voor het team van Bondscoach Edwin Benne. En Florentino Perez blijft voorzitter van Real Madrid. De Spaanse club maakte bekend dat hij zich voor de verkiezingen. Uh, dat hij voor de verkiezingen voor de functie geen tegenkandidaten daarvoor hebben aangemeld. Perez gaat daardoor zijn vierde termijn in... als eerste man van een van de bekendste clubs ter wereld. En daarmee komen we aan het einde van dit uurtje van Langste Lijn. Zometeen het vervolg van het roeien, het handballen... en natuurlijk het tennissen op Roland Garros. Graag tot zo. Schaligas is hot. Ook in Europa. In de Amerikaanse staat Ohio is de gasindustrie net neergestreken. Hier in Carroll County is het alsof het schaliegas een regelrecht godsgeschenk is...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 Niks van de Tour de France missen? De officiële Tour de France gids van Pro Cycling is nu te koop. 196 pagina's dik. Met daarin alle favorieten, alle deelnemende ploegen en alle etappes en routes. Nu ook verkrijgbaar als unieke box. De officiële Tour de France gids. Sprint nu naar de winkel of ga naar tourdefrancenl slash actie. Dit is Radio 1.